...eventigste psalm, een dag van het vierde en het vijfde zangvers.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 Neden geduld ter helle, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter aan het gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden.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 En een eeuwig leven, een gebed van Mozes, de man God. Heer, gij zijt ons geweest in het toevlucht van geslacht tot geslacht, eer de bergen geboren waren. En gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. Gij doet de mensen wederkeren tot verbrijzing en zegt, keert weder uh, gij mensenkinderen, want de duizend jaren zijn, in uw ogen als de dag van gisteren, als zij voorbij gegaan is, en als ene nacht en gij overstroomt hen, zij zijn gelijk in slaap, in de morgen stond zijn zij gelijk het gras, dat verandert, in de morgen stond bloeit het, en het verandert. avonds wordt het afgesneden. En het verdort. Want wij vergaan door uw toren. En door uw grimmigheid. Worden wij verschrikt. Gij stelt ons ongerechtigheden voor u. Onze heimelijke zonden. In het licht U's aanschijns. Want al onze dagen gaan heen. Door uw vervolgenheid. Wij brengen onze jaren door. Als enige dachten. En gaat de dag onze jaren. Daarin zijn zeventig jaren. Of zo wij zeer sterk zijn. 80 jaar en het uitnemendste van die is moeite en verdriet want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarin en wie kent de sterkte stoorns en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zet leer ons als zo onze dagen tellen, dat wij een wijsheid bekomen. Keren wij de Heer, tot uw lange, en het berouw u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond, met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijt zijn. In al onze dagen, verblijd ons naar de dagen in de welke Gij ons gedrukt hebt. na de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. En uw heerlijkheid over hun kinderen. En de liefdelijkheid des Heeren, onze Schots. Zij over ons en bevestig hij het werk, onze handen over ons. Ja, het werk, onze handen, bevestig dat. <coughs> onze hulp, zij in de naam des Heren, Heren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt <kwijls> en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen. De werken zijn er handen, genade en vrede.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 De eerstgeborenen uit de doden. De overste. Der koningen der aarden. Amen. <tie> <tie> Onze zorgen. Die toch al vele zijn, zijn ook vanmorgen nog weer verminnigvuldigd. Gert Vlastuin, die we al kennen. En wij zeer goed. En wij zeer goed. Trouwe man in zijn werk. Zij morgen om kwart over negen. Toen die bij me binnen stapte, zei Gert Je had beter thuis kunnen blijven. Je bent heel niet goed. Hoor, oh, zei die, gaat misschien wel over. Moet bij een mens altijd overgaan, Moet een mens altijd overgaan. Maar één keer, dan gaat het niet meer over. En dan spreekt God door de rechtvaardigheid van de dood. Wat is het geval? Het gaat buiten altijd de poort op slot doen, bleef wat lang weg. Ik bedank even Jan Hendriksen over zijn zorg, die die overigens vast aanwacht. Die is er nagegaan, heb naar huis gebracht, zijn vrouw gewaarschuwd en ondertussen ligt het in de hartkamer. We hebben nog even de familie gesproken en was hartziek. Ik hoop dat God hem en Geurt aan de klomper weg, lig. die liggen ook op de hartkamer, bij de ernstige patiënten, dat God zijn genadig moest zijn naast hun lichaam. Dat God de zich over hen ontwerpt. En zich in hem mocht openbaar Tot bekeringen, en tot genezing. Want ze zijn er nog. Ze zijn er nog. Ze zijn er nog. En dan is dat alles. <tossimus> <tossimus> een bewijsheden. Van de rechtvaardige God. De welke zich al openbaartheid. <tossimus> <tossimus> <tossimus> Niet lang na de val, in de ondergang van de eerste wereld. Daar heb je een openbaring van de toren Gods, die in zijn hoogte niet gemeten kan worden. En in zijn diepte niet gepeild kan worden. En in zijn breedte niet nagegaan kan worden. Want ze is breder dan de aarde. En ze is dieper dan de zee. Daar zijn. <coughs> de bewijzen die was van aangaande de eerste wereld hoe schierlijk was die van de wereld zomaar weggespoeld zomaar weggespoeld een openbaring van de rechtvaardige toren gods en denk eens aan sodom en Gomorra. wie kent de sterkte nu stoort en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt een ogenblik en zo dan was weg. En het is maar een ogenblik. in deze wereld is van de wereld. Want de toren Gods. Die is van een zodanige kracht. Dat daar niets tegen bestand is. Denk eens. Aan die toren Gods. Die openbaarden in Egypte. Land. In ene nacht. Waar het zeer in huis gezien. Of er was een dode te bedreuren. En denk eens aan de toren gods, als daar het leger van Faro drijft als lijken in de Schelfzee. En zie de toren gods in de woestijn, wanneer Korah daad en Abira met het zijne, levendig ter helft. Wie kan bestaan tegen de sterkte des torens en zijn verbolgenheid niemand. Maar één is er geweest. Eén is er geweest. Je hebt die sterke toren gods. En die verbolgenheid gods gedragen. Die geen werelden kunnen dragen. Die heeft hem gedragen. Op de hoogte van Golomta. Is God op God getoond, Is God op God uitgetoond. Want hij die God was en mens werd. Die heeft die toren gods gekend in zijn sterkte en in zijn verborgenheid. En die heeft dezelfde gedragen en voor eeuwig weggedragen. De hitte van uw gramschap is door hem geblust. En dan zucht de kerk, o heilrijk God, weer verder ons verdriet. af uw toren en doe uw gramschap teniet. We zien in alles, geliefden, dat de toren Gods onmeetbaar en onpeilbaar is. Zelfs de verdoenden kennen de hoogte van Gods toren niet. Die kunnen ook niet zeggen, er is nog meer toren dan deze. Want de hoogte van Gods toren is oneindig. Dat is een oneindigheid. Dat is een eeuwigheid. Die nimmer weg te nemen, nog te stillen, dan alleen door hem, die mens werd en God bleef. Die heeft die toren gepeild, en die heeft die toren gestild en weggenoemd. En die heeft door zijn gerechtigheid aan die toren God voldaan en genoeg gedaan. En het leven verworven, terwijl ik uit genade verheerlijk. Aan doodwaardige schepselen. We moeten vanavond nog een ogenblik stilstaan. Bij de noodzakelijkheid van de dood van Christus. En bij de onmisbaarheid van zijn dood. En bij het belang dat er in zijn dood ligt. En de verlossing door middel van zijn dood. En het herstel van Gods beeld door middel van zijn dood. En de aanneming tot kinderen door middel van zijn dood. We moeten nog een ogenblik stilstaan. Bij die enige dood. Die aan de eeuwige toren Gods voldoet. En zijn kerk wast, reinigt en heiligt. In zijn bloed en dood ten eeuwige leven. Dat is dus nog eenmaal. Den 16e zondags zondagsafdeling en daar zonder dat 44ste vragen aan Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Omdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd ben en mijn gans zulk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus. Door zijn ons. Uitsprekelijke benauwdheid. smatten, Verschrittingen. En helse kwellingen, In welke hij zijn ganse lijden, Maar in zonderheid aan het kruis. Gezonken was. En mij van de helse benauwdheid. En pijn verlost. Tot zover. Naar aanleiding van die stoffer Lees ik u nog voor. Uit Isaiah 53. Dat negende vers. Waar Gods woord al dus getuigd. Men heeft zijn graf. Bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken. In zijn dood geweest. Omdat hij. Geen onrecht gedaan heeft. Nog bedrog. En zijn monden geweest en is tot zover. Vragen we vooraf om een zegen. Ach, dat het niet kwaad zij, dat zulke kwaaddoers. bedervers en verdervers, hun onreine monden tot u durven openen, waar we alles verzondigd hebben. En de geboden God zwaarlijk hebben overtreden. En onszelf aan een afgrond gegraven hebben. Van edere duisternis. Van onkunde. Van dwaasheid en van blindheid. Ach dat het niet kwaad, zij allerhoogste God. Wanneer gij in het gericht zou treden. We werden alle vertreden. En het was met ons allen voor eeuwig gebeurd. Waar het niet dat de dood des zonen gods. Den uitverkorenen tot wedergeboorten. Door zijn menswording, Door zijn schriftuurlijk lijden. Door zijn schriftuurlijke dood. En schriftuurlijke opstanding. En schriftuurlijke hemelvaart. En schriftuurlijke zitting. Aan de rechterhand des vaders. Die altijd, altijd voor ons biedt. En daar niet mee ophoudt. Totdat de laatste is behouden. O, u mocht die arme mensen gedenken. Die in de hartkamers verpleegd worden. Ze mochten in een nieuw hart ontvangen. Wat de grootste weldaad is, meer als genezing, want dat is tijdelijk. Maar vergeving der zonden is eeuwig. Genezing is veel, maar dat houdt op in de dood. Maar alles is een weg. De welke naar boven leidt om af te wijken. Van de strikken en banden des doods. Om uit u te ontvangen. Wat van noden is om zonder verschrikking voor uw aangezicht gesteld te mogen. Te ontvangen. Genade hier door levend maken. En verlevende om onder de ogen priesterlijke bediening en vleugelen. Gespaard te worden ten eeuwige leven. Dat uw dood ons leven zijn, Dat uw gerechtigheid de naaktheid onze zielen bedekt En de mantel des heils, der sierlijkheid. Voor uw aangezichten blinken. In uw bloed. En in uw gerechtigheid. Ach we mogen ons Stijl diep afhankelijk. Stijl diep afhankelijk. en spreken en luisteren. Nog met een verbeurden zegen. Verlevendigen. Of levend maken. En heren. Mocht het u behagen onze stembanden nog te willen genezen, indien het naar uw willen is dat we er een ogenblik mee moeten rusten, wil die kunnen genezen, geef ons dan inwinning en overwinning om die stembanden is een potie met rust te laten. Maar we hebben met alles maar nodig om het aan u over te geven, aan u over te laten, of het ook u behagen mocht ons daarin enig onderwijs te verlenen. Ook in deze opzichten ver alleen in de avonturen nog de winst van uw dood, de winst van uw graf, de winst van uw opstanding en de winst van de hemelvaart. Plaatsnemend aan de rechterhand, Gods van al waar uw kerk ziet, aanschouwd en door duizenden lijn noden, parijkelen en mirakelen uit vrije genade behoudt. Geef nog leven wat gemist wordt, laat leven te worden waar een beginsel geschonken is opdat vermenigvuldigende genade, tot de opwassing, in de nieuwe mens, tevens de doding van de oude mens, mocht toenemen, we aan alles mochten sterven, behalen van u, aan alles gedood, en uw dood alleen een doorgang tot u, opdat u dood, ons dood waardigen, Verheugen met een vaderlijke liefde, die zijn zoon gedood heeft om vreemden tot zonen te maken. Die zijn zoon verbrijzeld heeft om het verbrijzelden in uw gunst en in uw gemeenschap, in uw zoet beeld van kennis, gerechtigheid en heiligheid te herstellen opdat het welwagen Gods openbaart in zijn lijden, in zijn sterven en begraven, het graf voor uw kerk gemaakt heeft. Een liefelijke bedstede der rusten, waarop zij alle zullen rusten, wie in graven geheiligd zijn. Daar houdt een drijver op en is de knecht vrij van zijn Heer. Daar zal nimmer een nood hun overvallen, nog minder een dood. Want door de dood gaan we naar een land waar het alleen leeft en nooit meer sterft. Waar het alleen blijft wat het is in de heiligheid en in de reinheid van Jehovah. Ach, vervul ons arme schepsels met de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van uw sterven. De aan het einde van de reis destijds voor eeuwig God erven is, om als arme zondaars, als ellendelingen, als hellelingen en doemelingen, door zijn kruisdood aan alles gekruist, en ten laatste een kroon overhouden zonder kruis, verleen ons. Terwijl we nog zijn op aarde En we allen op reis zijn naar u heen. Alle kennis moeten maken met de dood. Graf en eeuwigheid. Dat alleen onze vertroosting. Dat alleen onze verkwikking. Dat alleen onze sterkte ligt in hem. Wiens naam is sterke God. Vader der eeuwigheid. Vrede vorst, verworven, en u dorst ons drinken, en u van honger ons brood, en u dood ons leven. Zij bij aanvang, of in de vermenigvuldigende genade bij voortgang, om den beelden des zooms in lijden gelijkvormig gemaakt te worden, totdat ze eenmaal, dat beeld God zullen bezitten zonder lijden. Alleen in het eeuwige verblijden. Door de sterkte en de blijdschap van Jehovah, De welke zich volmaaktelijk openbaart. In hen die nergens op konden rekenen dan op de hel. Dat uw hel hun hemel zij, En ook hun hemel blijft. In de gemeenschap des drieënigen. verbondsgod God. Ach, help ons. Die meer dan duizend maal geholpen heeft. Gij zij die getrouwe, die wel oude verbondsgod God. Die nooit geen afstand doet van uw kerk. Nooit geen afscheid neemt van uw volk. Maar het altijd zal vervullen. Gij zult van mij. Niet vergeten zijn. Amen. Psalm 85. De 85ste psalm. En daarvan het tweede en vierde zangvers. Inmiddels krijgen iedere ieder gelegenheid zijn er liefde ga vanaf te zonderen. Heeft dan, o here, uw gramschap nimmer heen. Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend, of zal u toren ook op ons nakroost doen? Zult gij uit een dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in uw verblijf, dat we weer in uw goedheid ons bevrijdt. Geef ons uw heilige redder, uw hand. uit vrije gunst het zuchtend vaderland dat tweede en vieren van psalm 85 en inmiddels krijgen iedere gelegenheid zijn er liefde gaven af te zonden Thank <laughs> you. van de zaligheid. Daarin kunt u vinden de noodzakelijkheid van de dood van Christus. In zijn bitterheid dienstpersoons, maar ook in zijn zoetigheid voor de kerk. Want het was de eeuwige liefde des vaders, die den dood op de schouder van zijn gezegende zoon lag? Het was naar het onveranderlijke besluit des vaders, dat Christus zijn menswording niet alleen een geboorte zou zijn, en niet alleen een leven van lijden en sterven, maar in zonderheid van zijn dood. Want al zou Christus nu alles geleden hebben wat hij geleden heeft. Zijn ganse leven en op Golgotha en zijn dood werd gemist. Dan bleef de hemel op vlucht en de hel open. Wanneer gij zijn dood wegneemt, dan neemt ge de voldoening weg, waaruit vloeit de verzoening. Wanneer gij zijn dood wegneemt, dan schiet er over een God die in zijn toren blijft staan en daarin openbaart zijn goddelijke rechtvaardigheid, de welken in zijn opstanding. Verklaart en geopenbaard, de welke overgeleverd is, om onze zonde, de Uwe ook, ook. Want indien Christus niet voor onze zonde overgeleverd is, dan levert straks de dood ons aan de Eeuwige dood. Dan levert de dood ons straks over aan de rechter van eeuwigheid. En dan zal er geen slachtoffer voor de zonde meer wezen. Want het gehele oude testament. Dat gaat maar één vinger wijzen. De profeten wezen altijd op Christus. De offeranden wezen altijd op Christus. En het slachten die offeranden. Dat zag altijd op zijn lijden. En dan denk, jongen, dat die ganse plas of rivier van bloed. Die in het oude testament gestort is. En die niet één conscientie kon reinigen. Niet één, niet één zonde kon wegnemen. Wanneer Salomo den tempel werd. Met 120.000 schapen. En met 22.000 runderen. Dan is dat toch een plons met bloed. He. Dan is het toch een rivier van bloed. Dan is dat toch een zee van bloed. En al dat bloed aan mijn ene vinger wijzen. En dat wees allemaal op dat bloed. Van het lam God. Dat geslacht is. Van voor de grondlegging der wereld. Wel, mijn medereizigers, wat een waarde moet dat bloed bij God hebben? Wat een waarde moet die dood van Christus bij God hebben? Dat is bloed wat de Vader altijd zien wil. En die dood van Christus die altijd aanschouwen wil. Want daar ligt de opluistering van zijn deugden. Daar ligt de gehoorzaamheid der wet. Daar legt de aanbrengst van zijn gerechtigheid. Daar legt een voldoening waar God mee tevreden is. God is tevreden met dat offer. En daaruit vloeit onze vrede. Door zijn dood en door zijn bloed. Het is of God te wil zijn. In dat bloed. Ziet hij geen zondaars, maar alleen heiligen? Ziet hij geen goddelozen, maar alleen rechtvaardigen? Ziet hij geen verlorenen, maar alleen behoudenen? Want in dat bloed dat zo volmaakt aan gods recht voldoet, daar kan niks bij en er hoeft niks bij. Daar zegt een apostel van. Wij dan gezanten van Christus wezen. bidden de mens. Alsof God door ons bade. Laat u met God verzoen het verzoen over er is, Het offer der voldoening is er. Het bloed is er. Zijn dood is er. Zijn evangelie is er. De vergeving der zonde is Het is alles aangebracht. Daar kan geen traan bij en die hoeft er ook niet bij. Want dat is een bevlekking van de ransonerende arbeid van Christus. Daar hoeft zelfs niet één gebedje bij. Niet één. Want in zijn dood, daarin heb God genoegen genomen. Om zijn kerk met een goddelijk genoegen en sterkte en blijdschap. Tot de zaligheid te brengen. En wanneer je het dan hebt over de nederdaling ter helft van de zonen gods, dan geldt dat niet na zijn dood. Zoals Rome dat leert: dat Christus na zijn dood neergedaald is tot de voorburg waaruit hij al de oudtestamentische Bijbelheiligen verlost heeft en gebracht heeft in de hemel. Dan geldt het niet, wat ook de Lutherse zin, dat Christus nedergedaald is om te triomferen bij de heil dat hij overwonnen, dat hij verwinner is. Maar zijn nederdaming, dat ziet een hoofdzaak op de ontzaggelijke angsten, onverklaarbare smaak. En onwoordbare aanvechtingen. Die de Zone gods als borger op aarde heeft afgeleefd. Die nooit iemand in staat is te beleven. Hebben de kracht niet om een zodanig af en aanvechtingen. Te beleven gelijk Christus. De Zone gods. Die voor zijn ganse kerk. Afgeleefd heeft tot overwinning. Waar beginnen de aanvechtingen in de kerk waar God begint. Waar God begint. Een ziel te roeren. Een ziel te beroeren. Een ziel te ontroeren met de dood. En met de eeuwigheid. Waar God begint. Een zonder of een zonderesse te wederbaren. Te overtuigen. Van gerechtigheid zonder een oordeel. Daar beginnen de aanvechtingen. Daar beginnen de bestrijdingen al. Want wanneer de zulke eenzaam ergens zijn. Dan willen ze niet opgemerkt worden. Dan willen ze niet dat er iets van hen gedacht wordt. Dan willen ze niet dat er iemand iets van hen verwacht wordt. Want wat zeggen ze van binnen kan wel overgaan. Maar. En er schiet er niks van over kan wel niets meer wezen dan een vroegkomende dauw Die zeer weer als verdwijnt. Het is zelfs zodanig. Wanneer ze op ongehoorde tijd. de Bijbel zitten te lezen. Dan zullen ze er een krant overheen leggen. Dat niemand er wat van maken zal. Dat niemand er wat van denken zal. Want van binnen is het man. Het is toch niets. En het wordt niets. Je moet niet denken dat dat bij je bekering hoort. Dat is allemaal huichelarij. Dat is allemaal godsdienst. Daar komt niks van een aanmerking. De zulke daar hoeven niet aan te vragen hoe het gaat. Dan zullen zeggen nog vragen mij maar niks. En zeg tegen mij ook maar niks. Laat me maar zitten. Laat me maar staan. De zulke zijn schuchter, zeer schuchter voor hun zelven. En is dat het recht Gods is wat nader komt. En de schuld wat naakter geopenbaard wordt. En Gods heilige wet meer ingedrukt wordt. Ach, dan leggen ze nachten wakker. En ze lopen dagen verschrikt over de aarde. Ze gaan dagen over de aarde dan ze niet anders denken. Als vandaag of morgen. Dan zal die aarde zich openen als een korak draad in en is zal wel wat leven ter ellevaar. Want heel Gelderland kan met God verzoend worden, maar ik niet. Heel Gelderland kan in Gods beeld hersteld worden, maar ik niet. Heel Gelderland kan zalig worden, maar ik niet. Dat zijn zulke persoonlijke, inlevende zaken des zetten. Dat wanneer ze verwaar... <tie> Wanneer ze verwaardigd worden om in een zijn ogenblik onder de goede tieren en nee, heren weg te smelten. En onder de indrukken van zijn goedheid te mogen beleven dan ze er nog zijn. Dan zijn ze van binnen er zo bij. Zeg, man, dat is geen grond. Man, dat is geen grond. Daar kom je eeuwig mee om. Maak er maar niet te veel van. Want het hebben zoveel mensen beleefd. En daar is nooit iets van terecht gekomen. En dan laten ze de vleugels weer zakken. Zeggen het is waar En wanneer ze is door recht. En door de gerechtigheid Gods. Gearresteerd worden. En daarin bezet worden. Dan zien ze het ongelijk dat er ligt. Tussen God en de Red. Dan zien ze de afstand die er ligt. Die kan niet gemeten worden. Dan zien ze de kloven die er ligt en die kan niet gepeild worden. En dan schuld, eden en geen borg. Zonde en geen bloed. Niets als een scheiding en geen meester. Dan kan het zo benauwd worden op aarde dat ze met David uitroepen. Ik wou vluchten. Ik wou vluchten. Maar ja, we moeten toe. We moeten toe. God is rechter op uw zolder. En God is rechter in uw kelder. En God is rechter in uw schuur. En God is rechter waar gestaat en gaat. Dat opgesloten zijn. En dat als een verzegelde fontein en een besloten hof, dan zeg menige in zijn Onder de aanvechtingen der zielen, mensen wordt gek. Mensje wordt stapel Je komt vandaag of morgen in krankzinnige sticht terecht. Vandaag of morgen zullen ze je geboeid wegbrengen. Want je hebt geen verstand meer. Je krijgt nooit geen verstand terug. Dan kan het niet gezegd worden welke tornementen. En welke afworstelingen er beleefd worden. Dan is vaak hun kamer maar een worstelkamer. En hun kelders maar alarmgeschreid te maken. En wanneer Gods werk wat nooit half is. Maar waar die breekt, daar bouwt hij En waar die ontdekt, daar gaat hij ook een weg van bedekking openbaren. En waar die ontgrond, daar gaat hij grond leggen. En waar hij die mens naast stelt, daar gaat hij gerechtigheid in de vetten openbaren door middel van zijn woord en geest. Dan worden ze zo op een onbekend God aangetrokken. Op een vertorend God aangetrokken. Dan zijn God gaan lieven mits al zijn toon, Mits al zijn gramschap. Dan zijn God gaan lieven mits de hel. Mits de dood. En mits de verdoemenis. Dan zijn God gaan lieven die niet anders kan als weg doen. Die niet anders kan als te niet doen. En als ik dan eens woorden heb, om u te zeggen, wat langskens dat Gods lieve geesten inwint. En zo overwint. Ze willen tenslotte niet anders meer dan God wil. Ze willen niet anders meer dan ze recht zijn loop hebben. Dat ze recht waren, Dat de vloeken der wet hunnen zijn. Zodat ze met Gods doen verenigd worden. En in zijn ogenblik verenigd zijn. Dan krijgen ze ademtocht in hun nood. Ademtocht in hun alarm Dan krijgen ze ademtocht in hun ondergang. En zeggen, Heer, je doet geen onrecht. Je doet geen onrecht. Want als je naar recht gedaan had, och, dan wakker vergeten op de wereld. Als naar recht gedaan had, dan wakker voor jaren begraven op de aarde. Wanneer gij in terecht zou treden en gadeslaan. Om zo'n gerechtigheid. Ach Heer wie zal dan bestaan. Ik heb wel eens gedacht. Dat er nooit dichter bij de dood geleefd wordt. Als in die tijd. Dat je nooit zo bij de dood leeft. Als in die tijd. Dat je nooit zo wel erg in de dood hebt. Als in die tijd. En dat je elke dag met die dood leeft. Als een klaar bewijs. Dat die ziel gaat hem aanvaren. Dat hij komt. En dat hij komen moet. En wanneer Gods lieve geest, door inwinning en overwinning, die zondaar dat daar heeft, dan gaat er wat gebeuren wat hij nooit aan gedacht had. Dan gaat hij wat ontvangen wat hij nooit verwachtte. Dat hij zo eerlijk verloren mocht gaan. En zo heerlijk tot Gods eer en tot Gods deugden ondergaat zodat David ervan betuigt, u doen is rein, u vond het gans rechtvaardig. En als dan in dat toevallende recht, dat is nog geen afsnijding, maar een toevallend recht. Die tweede persoon in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid in zijn beminderlijkheid en in zijn gepastheid. In zo'n verloren geopenbaard wordt. Ach, dan val hij van de hel in de hemel. Toen dat mijn gebeurde, toen dacht ik dat er was. Toen dacht ik, zie zo, nou is het lek water. Den schoonsten aller mensen, kinderen, dan zwijgt de wet. En dan ligt de schuld bedekt. En wel zo volkomen bedekt, alsof ze er niet meer is. Dan ziet ze in de Heer Jezus Christus. De weg, de waarheid en het leven. En het kan zo ruim zijn. Dat zelfs ook Huttington dacht. Nu is de zaak gebeurd. Nu zijn de zonden vergeven. Mijn ziel en Gods godsbeeld hersteld, En er ging nog een jaar overheen. En toen moest ook Huttington openbaren. Dat bedekte schuld geen wegneming van schuld was. En het zwijgen van de wet nog geen voldoening van de wet was. Dat alles dat wordt stapsgewijs en trapsgewijs geleerd, dan duurt het niet lang. Of de aanvechtingen die zeggen: Mens, als dat een belofte van Christus was, dan hij wel een ander leven. En hij een werkzaamheid, dan zou u de zonde meer doden. Dan zou u de wereld meer verlaten. Dan komen de aanvechtingen naar binnen, dacht u, mens, dat u genade ontvangen had. Hoe is je leven? Wat zijn je gedachten? Wat zijn je woorden? Wat zijn je werken? En er wordt alles maar afgekeurd. En alles wordt maar geoordeeld en veroordeeld. En wat zeggen ze van binnen? Judas had wat meer beleefd dan u. En waar is hij aangekomen? Ezo heb harder geschreven dan u. En was er van hem terecht gekomen. En alle deze zaken geliefden. Die gelden maar om uit te diepen. Die gelden maar om uit te graven. Zodat ook Hiskia betuigt. En Jezaaier 38. Ik word onderdrukt. En dan komt hij. Wat zegt hij dan? Wees gij mijn borg. Dan komt er een borg uit. En een borg geliefden is een drager van schuld en een betaler van schuld. En als een mens in een weg van afsnijding komt, dan gaat hij ervaren, uit deze boom geen vrucht meer in de eeuwig. Dat zelfs ervaart God hoort de zondaars niet, omdat die zondaar als zonder een stuk, wanneer onze gebeden voor zijn aangezicht stelt worden, als rook. En niet tot gehoor of verhoor. gelijk is in Psalm 88. Dat God toren tegen het gebed. En dat hij zelfs de zondaars niet en hoort. Dan is er geen verblijfplaats meer. Dan is er geen verblijfplaats meer tot beschutting. En wanneer dan de liefde Gods tot recht. En de liefde Gods tot overneming van het recht. En verheerlijking van het recht. Dan gaat die ziel zijn leven verliezen. En het verlies van je leven. Dat is de rijkdom. Het verlies van je leven. Dat is het leven. Het verlies van je leven. Dan word je niet anders maar eens anderen. Die zijn leven verliest die zal het behouden. Voorwaar dat verliezen is een daad gods. Een goddelijke daad zowel als in Christus gevonden te worden. Die aanvechtingen, wanneer die dan door gerechtsonderhandelingen tot een gerechtspassering komt. En de passering geliefde dat is een aanvaarden van God zoals God is. Dat is een omhelzen van God zoals God zich openbaart. Dat is een verheerlijken van God zoals God is. In de volmaaktheid zijn er eeuwige deugden. En dan de moet je niet denken, als men daar is, dat dat een benauwdheid is. Jona werd door de rechtvaardigheid Gods overboord geworpen. En de barmhartigheid Gods zorgde voor beschutting. Jona werd door de rechtvaardigheid Gods in zee geworpen. En de eeuwige liefde Gods zorgde ervoor. Dat die verloren Jona opgevist werd. Die verloren Jona behouden werd. En dat in een levende kist. De welke met hem zwom van het ene einde naar het andere einde. Was God machtig. Ja almachtig maar. Er is ook almachtige genade van God, Dat de mens zichzelf verliest. Want overgave liefde, dat is een daad van God. Overgeef aan een vertorend God. Overgeef aan een slaand God. Overgeef aan de rechtvaardigheid God. Voorwaar dat zijn mee van de grootste daden. Die op aarde plaatsvinden. En dan gaat in die vier schaar God. Gaat de schenking voor de aanneming. En er zal zulke zon daar minder gedacht hebben. Hij kan zich aan mij niet schenken. Want ik heb geen geloof. Ik kan hem nooit omhelzen. Ik kan hem nooit omvangen. Maar onthoud dit. Als dat ogenblik daar is. Van de afsnijding. Dan zal ook het ogenblik daar zijn. Van de inlijving. waarmee de Heer biedt gezegd: Hier wordt hij afgesneden. En hier wordt hij ingeleid. Hier gaat hij verloren en hier gaat hij behouden. Hier gaat hij onder en hier komt hij boven. Gelijk als David zegt in Psalm 116. Gij hebt in het dodelijkst tijdsgewicht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Daar kan een zondaar zijn tijd niet bepalen. Want daar is die in de tijd boven de tijd. Daar is de in de wereld boven de wereld. Daar zweeft hij aan het hoogste gerechtsel. En aan dat hoogste gerecht Zult u ge nu rechter helden dus in het en mijn staan. En dan zult ge de onderhoud der goddelijke personen. Meer verstaan in je zielen. Als dat gemeenheden hoort en verstaat. Want die verluisteringen. Van God en Heilige Geest. Die in zulke zielen gaan, hij ziet zijn rechter. En van achter dat recht komt in eeuwige middelaar. Van achter dat recht plaatst in eeuwige middelaar. En zegt: Zie, vader, hebben wij niet een verdrag gemaakt? Zou ik niet voor hem vervloekt worden? Zou ik niet in zijn plaats verdoemd worden? Zou ik in zijn plaats de schuld niet betalen? Zijn we het niet eens geworden, vader? dat mijn dood en opstanding zijn vrijspraak zal wezen. Zijn we het niet samen eens geworden, dat het bloed van het verdrag, wat ten gronde legt aan het verbond, voor u genoegzaam zou zijn, om hun schuld te ontnemen, en ze een vrijspraak te geven. Wanneer dat in je zielen gebeurt en bij niet, dan ben je niet anders, maar eens anderen. Dan ben je niet meer van jezelf, maar van een ander. Waarvan de heidelbergen zegt, ik leef. In die eerste zondag. Waarin hij zegt, wat is je enige troost, Beiden een leven en ster. Dat ik niet meer van mijn eigen ben. Dat ik niet meer van de zonde ben. Dat ik niet meer van de duivel ben. Dat ik niet meer van de dood ben. Dat ik niet meer van de, ben, meer van de hel ben. Maar het eigendom Christi, de welke zichzelf voor mij in de dood overgegeven heeft. En de gerechtigheid Gods voor eeuwig verworven heeft. opdat ik, dan kan het wezen dat die zieles ervaren mag mijn God en mijn Heer binnen Thomas. Want op goede vrijdag, daar heb de rechter het laatste woord. Maar met paas, maandag, daar spreekt God. In de openbaring van zijn opstanding. Die overgeleverd is om onze zonde. En opgewekt tot onze rechtvaardig maken. En in die opwekkende daad mag hij dan proeven een verzoend God. Gerechtvaardigd door zijn bloed. Geheiligd te worden door zijn dood. En een heiligmaking te ontvangen. Van een dagelijks sterven. Een dagelijks minder worden. Opdat in die heiligmaking Christus en zijn ambten meerder worden. En ik in mijn hoogste aanvechtingen. Dat zijn niet gewoon aanvechtingen. Dat zijn de hoogste aanvechtingen. Waar je kindschap bespreekt. Waar ze je kindschap betwijfelen. en zeggen, man, als u een kind was, zou je leven als een kind. Als u een kind was, dan zou je de zonde meer doden. en de Heiligheid Gods meer lief. Als u een kind was, ga je andere gedachten, en geen reuken van u uit. Maar gij denkt dat je het kind bent, maar gij zijt het niet. In die hoogste aanvechtingen, dan kan een ziel zo diep wegzinken. In de hel van zijn hart. Dat er niets meer overblijft dan een hel en dan verlost. Niets overblijft dan een hel en dan gerechtvaard. Niets overblijft in de stand van zijn leven. Dan een vertorend God en dan een verzoend God. Dat heeft hij nooit gedacht. In de rechtvaardigmaking. Zijt ge Adam geworden. Maar in de heiligmaking moet je Adam inleven. En Adam beleven elke dag. En dat is elke dag zegt een apostel. Wij sterven alle dagen. En worden alle dagen in de dood overgegeven. Om Christus. Omdat ze op Christus zullen gaan lijken. En naar Christus zullen gaan ademen. Wiens ambten alleen een doorgaande daad blijven. Tot aan de laatste snik van hun leven. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij, Dat wil zeggen onwankelbaar. Gelijk dan apostel betuigt, Ik weet in wie ik geloofde. En dat is de weten bevindelijk volk. Dan geef je een adem toch buiten jezelf. Dan geef je een hoop buiten jezelf. Daar geef je alleen verwachting buiten jezelf. Want in onszelf, daar heerst de dood. Verzekerd zijn in mijn hoogste aanvechtingen wanneer ze roepen. Waar is uw God? Op wie gebouwd? En waar de kerk het uitschreeuwt, zou God zijn genadigheid nooit meer van ontferming weten. En in Psalm 42 in het betuig, zou tot God mijn, voor je wel, mijn steenrot spreken. Waarom, Here, vergeet het mij? Ga rouw en zwart bezweken, wegen mijn vijand dwingen aan Je kan ze maar niet tot zwijgen krijgen van binnen volk. Je kan ze het zwijgen maar niet opmetten. Want nog de duivel. Nog de verdorvenheid onze schatten. Zwijgt voor onze rechtvaardig Zij zwijgen niet als zij met Christus eigendom geworden. Dan zullen ze alles ter werk stellen. Om een weg te drijven tussen u en Christus. Dan zullen ze alles ter werk stellen. Om weer een breuk te stellen tussen u en Christus. Het welk en welstandelijk kan. Maar statelijk is hun schuld vergeven en standelijk hebben ze elke dag nog vergeving der zonden van O, Al dat het in mijn allerhoogste aanvechtingen verzekert zij en mijn ganselijk vertroosting. Hier komen de wonden van Christus tot troost. Hier komt de dood van Christus tot een vertroosting. Hier komt zijn nederdalen ter helle. Tot een verademing voor zijn kerk. Terwijl ik weer eens uit een helle opgetrokken word. Dat mijn. Dat mijn Heere Jezus. Mijn. Dat woordje mijn geliefde. Dat doet zo. Dat eigent zich toe door het geloof. Dat eigent zich toe door een geschonken Jezus. En dan zei hij, de mijn, de mijn, mijn Heere, mijn God, mijn Jehovah. mijn Heere Jezus, dat woordje mijn, daar legt zoveel kracht, daar legt een diepte der eeuwige bewondering, dat den Vader zijn in u gegeven heeft, en aan u gegeven heeft, dat mijn Heere Jezus, waarvan Thomas eenmaal zei, die naar acht dagen in de opstanding Christi ingedeeld werd. Mijn Heere en mijn God, daar kan ik u de rijkdom niet van zeggen. Daar kan ik u de volheid niet van zeggen. Dan kon je wel eens dronken wezen. Dan kon je wel eens dronken zijn. Van de drie goddelijke personen. Ik weet nog dat ik op aarde stond. Toen die zaken passeerden. Dat ik alles wat op aarde was. En alles wat nog heden was. En alles wat nog ademde van zijn volk. Was door bloed. Alleen door bloed. Ik heb mijn polslag gevoeld. Alleen door bloed. Ik heb mijn adem waargenomen. Alleen door bloed. Ik heb mijn staan en gaan waargenomen. Alleen door bloed. Toen heb ik wel eens gedacht. Dat er mijn aardse beentjes. Op zouden geven. Vanwege de uitlatingen des vaders. Dan zeg ik wie ben ik nu. Wat ben ik nu. Toen was ik dronken uit God. En dronken met God. Toen zou ik minnig als een lammetje, als de reden me niet tegengesproken had, dan had ik op de weg gehulp, gehuppeld net als een lammetje, als David voor de nacht, Zo vervreugd en zo vervroolig. En in die enige verbondschap, dat je niet anders denkt: hier zink ik en hier drink ik en hier blijf ik, maar helaas, helaas, helaas geliefd. En nou, als het niet aan die zaken staat, zal het zo betwijfeld wordt. Maar het kan toch van binnen wel zo wezen, alsof er geen God is. En dan moet God je God geworden zijn. Alsof Christus je Christus niet is. En dan moet het toch je voorbidder zijn bij de vader. Zodat je vaak moet zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik merk hem niet. Ik heb nooit zo'n arme heiligmaking gedacht. Ik heb nooit zo'n ontdekte heiligmaking verwacht. Ik heb nooit verwacht dat het zo laag af zou lopen. Dat er geen zucht meer is om te zuchten. Geen begeerte meer is om te begeeren. Ik heb nooit gedacht dat me zo op zwart zaad zou komen te zitten om te zeggen: Oh, is er wel ooit wat gebeurd? Is er wel ooit wat gebeurd? Mocht je het nog eens vernieuwen. Denk eens aan de een apostel Paulus. Die man was opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En wat kreeg hij in de heiligmaak? Een duivel die met vuist Weet je ook wie de duivel is? Weet je ook wie Satan is? Ik weet er een weinigje van. Maar het is het ontsteken van de hel van binnen. Het is het ombranden van de hel van binnen. Waarin gewaar wordt de machten des duivels. Die je overal heen slepen. En er nu geen kracht en geen macht is om te bestaan. Maar ik wilde nog iets anders aanhangen. Omdat je niet denken zou dat God een land van uiterste duisternis is. Alle deze dingen moeten maar medewerken ten goede. Alle deze dingen voort, die moet hij in het arme huis houden. Alle deze dingen, die moet je rijp maken voor een vaderlijk thuis. Dat mijn Heer Jezus Christus, in zijn onuitsprekelijke smatten en kwellingen, die hij heeft, En die duizend werelden met milkande niet kunnen dragen. Want was hij geen God geweest, hij had het zeeman niet uitgekomen. Daar leg ook een hoop zomaar. de nederdaling ter helle. Daar heeft de duivel hem toegeroepen. Moet u het volk verlossen? Moet u een kerk verlossen? Gij sterft straks zelf onder de toren gods. En dat sterven, dat is de verlossing voor zijn kerk. Hebben ze hem niet toegeroepen? Op de hoogte van Golgotha. Hij heeft op God vertrouwd. Dat was waar hoor. Er heeft nooit iemand zo op God vertrouwd als Christus. Ze zeggen hij heeft op God vertrouwd. Dat God hem niet helpt. Dat God hem eruit hebt. Dat zal hij wel doen hoor. Dat zal hij wel doen. Maar zijn verlossing ligt net achter de dood. Zijn verlossing ligt net achter het graf. Daar ligt de opstanding. Dan lezen we de welke God opgewekt heeft. De smarte des doods ontbonden hebbende, Zodat het niet mogelijk was. Dat hij van dezelfde dood gehouden wordt. En als hij daar nou erg in mag krijgen voelen. In de smak van Christus dan valt de onzicht. En hoe erg mag krijgen. In die ontzaglijke verlichting, Waarin de zon een zak voor zijn aangezicht trekt. En het licht verduistert. In een drie uurige duisternis heeft hij het los zijn van God vernietigd. Heeft hij het los zijn van God niet gedaan. Want wat is de geestelijke dood? Los zijn van God. Helemaal los zijn van God. En hij is die drievoudige dood gestorven. En heeft die drievoudige dood verslonden. Die drievoudige dood vernietigd. Met de uitroep van Golgotha's hoogte, Elohi, Elohi, lama sabachthani, dat is mijn God. Hij mijnde den God van toorn, hij mijnde den vloek der wet, hij mijnde het recht God tot zijn verteren, waarvan u leest in psalm 22. O dodelijk uur, wat hitte doet mij bracht. Mijn hart. Hij is verteerd volk. Hij nam het zwaard. En hij heeft de punt van dat zwaard weggenomen. Nu is dat zwaard twee kanten scherp. En dat is voor de kerk. Om los te snijden. Alles wat vleeselijk is. En ze door wonden aan te sporen. Tot de wonden van Christus. Mijn God. Mijn God zegt. Waarom hij wist dat wel, weet u het ook? Weet u het ook van binnenuit, waarom dat God van God verlaat is? Weet u het ook? Weet u het hier? Als hij daar weet genieten, dan zijn het antwoord ook, dat is mijn schuld, dat is mijn zon, dat zijn mijn gruwelen, dat is het breken van het verbond wat door mij gebeurd is. Dat het de van Gods wet die door mij geschikt is. Dan zullen de zonden bitterder worden dan de zonden. In het aangezicht van de gekruiste Christen zou een mens zich Dan zou een mens zich Dan zou je eeuwig blijven wenen. En dat voor mij. Door mij en toch voor mij. Dan is dit het geheim. Om alle zonde te haten, zonder onderscheid. Zonder onderscheid. En dan geeft de dood een losmaking van de erfsmet. De erfsmet in de heiligmaking, dat is het troetelest van de zonde. Dat is de kwekerij van de zonde, daar ga je mee leggen volk. En daar sta je mee op. Dat is een opwellend bederf. En een opwellend verderf. Wat gedagelijks in je omdraagt. En bij je omdraagt. Op dat Christus. Onuitsprekelijke benauwdheid die de getuigen. Mijn ziel is benauwd. Mijn ziel is beangst. Mijn ziel is bedroefd. Tot sterven, Tot stervenstroom. En Christus zijn. In die allerdiepste te verlaten, ook een hoofd zomaar. Egert zee, nee, abba, vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Volk heeft de laatste druppel gedronken, de laatste druppel. En die uitverkoren worden zo heerlijk zalig. En ze worden zo eerlijk zalig. Dat wanneer de wet op u aankomt en zijn verdoemende kracht vol, En dat bloed gestort is. Dan zou je maar zeggen: Ga maar naar Christus. Die weet van mijn schuld. En die weet ook van mijn betaling. Die weet van de nederdaling ter helle. En die weet ook van mijn verlossing. Dan zeldgen is maar gezegd. Ik weet het wel. Ik weet het wel. Het hoort bij de zeldzaamheid. Om een zin te mogen leven. Niet van jezelf maar van Christus te zijn. En met Luther te ervaren. Hij is mijn gerechtigheid. En ik ben zijn zonde. En dan de zonde van zijn kerk. Met een offer, voor in eeuwigheid vandaan. Jong en oud we gaan weer ophouden. Mocht de dood van Christus je behouden. Wij gaan weer eindigen. Mocht God een beginnetje maken waar het gemist wordt. En waar een begin is geen rust. Voordat we in een dood van Christus geëindigd hebben. Want God woont in die dood. De voldoening leg in die dood. Er is niets noodzakelijker jongeraar. Dan door dat ransom, Door die voldoening verzoening te ontvangen. En jongen en oud, wanneer er zulk een prijs betaald is voor de zonde, hoe bitter moeten dan de zonden niet zijn? Hoe strafwaardig moeten dan de zonden niet zijn? Hoe helwaardig moeten ze niet wezen? Eenmaal sprak God in de stad der rechtheid: Ten dagen als je daarvan eet, dan zult gij de dood stellen, die zoete borg is gestorven. En daarin is de dood gestorven. Want de dood is meer aan hem gestorven. Zodat hij de dood gestorven is. Hij heeft in zijn dood. De dood gesteld tot een doorhuis. Het graf geheiligd tot een liefdelijke bedsting. Waarvan Job getuigd. Tot de groeve mijn vader. En tot het gewormte mijn moeder en mijn zus. Job was met God verzoend, met zijn dood verzoend, met zijn graf verzoend, met wormen en maden verzoend. Job was volkomen met God verzoend. Hij verlangde naar het graf, hij was één met het graf, hij was geëigend door het graf gelijk zoon. Dat is Sint Maartens Dijk in Zeeland. Op dat graf een graf delven van een graf aan het graven was. En er komt een eenvoudig kind van God langs. En die loopt er ook eens op. En die zei, een graf aan graven? Hij zei, ja. Hij zei, mag ik er eens inleggen? Hij zei, nee. Ik graaf niet voor levende. Ik graaf alleen voor dood. Maar niet voor leven. O, zegt die man aan mij, er inleggen. Ik geloof dat het precies goed is. Ik geloof dat het precies de lengte van mij is. Oplot zei die man, nou kom maar. Dus ze hielpen me in het graf. En ik ging netjes leggen in het graf en zei, het is precies goed. En dan moet je over veertien dagen klaar. Over veertien dagen maak ik het klaar. Dan, dan ga ik naar huis. En dan blijf ik thuis. Op. Dan zal het eeuwig zijn. <coughs> en blijven. Je blijdschap zal dan onbepaald. Ik denk. Dat de aankomst in de hemel al zo vergeten zal hebben al die moeite en al die verdriet. Ik denk dat de aankomst daarboven al zo vergoed zal zijn, al zo verzoekt zal zijn. En dan een ingang, verwacht door een vader, betaald door een zoon, rijp gemaakt door de heilige geest. Om dan in te gaan en te staan als gekochte jeweefel. Als door bloed geheiligde je om te staan voor het aangezicht des vaders waarvan David zingt. Dan zal een blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanschijnstraal ten hoogste toppen een een hemel zonder zonde, maar ook een hemel zonder kwalen. Nooit geen kwalen meer. Daar zullen geen stembanden aangetast worden. Maar een stem zal daar volmaakt zijn. En zij riepen met grote stem. Het land dat op de troon is waardig te ontvangen. De lof en de aanbidding in de zijn. Zo begin ik er ook over te denken. <kijkt> Om dan arbeid wat neer te leggen. Ten opzichte van de stembanden. Maar er is niks moeilijker dan neerleggen. Er is niks moeilijker dan opvouwen. En dan ze bellen alle duidelijk. Ja, kant en oh, oh, doe het dan bij ons nog maar. Doe het dan bij ons nog maar. Ten slotte ze een nou, En zo komt er maar geen rust. Maar ik hoop het toch, als het in de weg ligt, dat ook deze man de wapens neer mag leggen. En daar maar wachtende uit te zien. Toch God ze zelf genezen werd. Want ik zeg wat van Gert Vlaster, Dat hij veel te veel deed. En veel te lang volhield. Mijn gezegd. Gert het mooi niet doen. Gert dat kei niet meer doen. Daar heb ik geen hart meer voor mij. Maar dan mocht u wel eens tegen me zeggen. En u dan? En u dan? Wanneer hou u op? Wanneer leg u het eens neer? Dat hoorde ik vanmorgen nog van die koster hier. Die zei man. Die kan er wel een broertje om Want je weet ook niet op dat. En die mannenboeglij. Er is niks moeilijker dan neerleggen. Niks moeilijker dan overgeven. Ook van natuurlijke zaken. Toch God geven. Dat we door middel van onderwijs. Ook hierin mochten doen. Of te laten. Wat naar zijn willen. En goddelijke raad. Vandaag zijn we nog weer geholpen. Vandaag zijn we nog weer doorgeholpen. En ik weet. Als God het gebruiken wil. Dat het genoeg is tot uw bekeren. En genoeg is tot uw onderwijzing. Om zijn naams willen. Amen. Amen. Groten ontfermen. Dat zijt u en dat blijft u. Dat heb je bewezen. En dat zult u wel blijven bewijzen. Want uw ere kan uw kerk niet missen. En uw kerk kan uw ere niet missen. Want uw ere is de zaligheid van de kerk. Uwe ere is de lof in de kerk. Uwe ere. Dat is het voorhoofd. Van het lied der engelen. Ere zij God. In de hoogste hemelen, vrede op aarde, en in hem een zoet welvaren. Doe verzoening over spreken en luisteren, door dat zoete bloed van hem, wat den zwartste, heilig, rij maakt en goed. Amen. De psalm 42 en 42ste psalm, en daarvan het zesde zangvest. Ik zal tot God mijn steenrots spreken, waarom heren vergeet u mij? Ga in zwart door rouw dus om mijn vijand de dwingen aan mij, die mijn hoofd mij te dat gestaar deze laster in oor, waar is God op wie gebouwd het? En er weinig u zou vertrouwen, als het zij doen, dan Psalm 42. willen de zingen